4 uur. NPO Radio 1 met Lara Rensen. Goedemiddag, komend uur in Nieuws en Co. De wanhopige zoektocht naar werk door transgenders. en aandacht voor een gecoördineerde actie van een breed diplomatiek westers front tegen Rusland. Er een deel meer over bij Jury Stubinitsky in het NOS-journaal. De Verenigde Staten en een aantal Europese landen, waaronder Nederland... zetten massaal Russische diplomaten uit. Het is een reactie op de aanval op de Russische ex-spion Skripal... in Groot-Brittannië. Alle EU-ambassadeurs hebben vanochtend daarover bij elkaar gezeten... in Brussel, zegt correspondent Arjan Noorlander. Dat betekent dus dat veertien Europese landen hebben gezegd... dat zij nu ook, naar aanleiding van die aanval in Engeland... diplomaten gaan uitzetten. In Nederland bijvoorbeeld twee, in Polen vier, in Frankrijk vier. De Verenigde Staten buiten Europa natuurlijk doet er zelfs zestig. De Oekraïne doet er dertien, Tsjechië drie. Nou ja, een heel lijstje, maar in ieder geval veertien EU-landen. Nederland zet twee Russische inlichtingenmedewerkers uit. Premier Rutte noemt in een verklaring... de aanval met zenuwgas in Salisbury een weersingwekkende aanslag. Het dreigingsbeeld voor terrorisme in Nederland is aan het veranderen. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in een nieuw rapport. Het dreigingsniveau blijft op 4, het op 1 na hoogste. Maar de NCTV ziet wel een verandering in waar jihadisten zich op richten. Zo is de dreiging die van terreurorganisatie IS uitgaat, anders door het verdwijnen van het kalifaat in Syrië. Terroristische activiteit neemt bijvoorbeeld af. Djihadisten richten zich volgens de NCTV nu meer op prediken... en sociale activiteiten om hun gedachtegoed verder te verspreiden. Vandaag werd bekend dat een radicale imam in een preek op Facebook... de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb aanvalt. Turkije onderzoekt een Nederlandse diplomaat die daar als spion zou werken, meldde Turkse media. Hij zou onder meer zoeken naar banden tussen de Turkse regering en islamitische staat. Volgens Turkse media zou hij ook geld hebben gegeven aan leden van de Syrische oppositie. Het openbaar ministerie vervolgt politiemedewerker Faris K. van de dienst Bewaken en Beveiligen. Hij was onder meer betrokken bij de beveiliging van PVV-leider Wilders... K zou vertrouwelijke informatie hebben gelekt... en in politiesystemen hebben gezocht naar informatie... om indruk te maken op vriendinnen. In Zandvoort komt een lang hek om herten tegen te houden. Herten zorgen al jaren voor overlast en maken tuinen in Zandvoort kapot. Afschieten hielp niet en daarom komt er nu een hek van 700 meter lang. <middels> Nederlandse militairen krijgen een nieuwe persoonlijke uitrusting. Dat staat in de defensienota van minister Veld. Veel militairen klaagden dat ze op missie werden gestuurd... met slechte spullen, zoals kleding en slechte schoenen. Daar gaat Bijleveld iets aan doen. In deze defensienota staat ook... dat wij de persoonlijke basisuitrusting van militairen... waaronder de geversvesten en de ballistische bescherming gaan vervangen. En dat is ook echt hoog tijd. Ook alle handvuurwapens worden stapsgewijs vervangen. Daarnaast blijven zes militaire complexen... die vanwege bezuinigingen gesloten zouden worden, toch open. En Henk Bres gaat toch niet voor de PVV... de gemeenteraad van Den Haag in, meldt Omroep West. Hij werd vorige week met voorkeursstemmen gekozen. Bres zal wel fractievertegenwoordiger zijn... en dus mogen praten bij vergaderingen... maar neemt geen plaats in de gemeenteraad. Pres zegt dat hij onderwerpen waar hij geen kaas van heeft gegeten overlaat aan PVV'ers met meer ervaring. Het weer dan nog, vanavond brede opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Morgen bewolkt en in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen regen. Dan wordt het ongeveer 8 graden. U heeft nog de verkeersinformatie van ons te goederen, René Cet. Ja, Lara. Problemen op uh, oost-westverbindingen vanmiddag. Twee snelwegen zijn uh, waarschijnlijk de hele avondspits dicht. De A1 en de A67 Er zijn daar ongelukken gebeurd met vrachtwagens eerder vandaag. Dus uh, al veel meldingen. 32 files zelfs bij elkaar. Nou, de A1 Amersfoort Apeldoorn is dus dicht bij de Afrit Hoenderlo. Uh, de andere kant op van Henglo naar Amersfoort daar is de rijbaan gedeeltelijk ver, uh, versperd. Uh, bij de Afrit Hoenderlo heb je zeker een kwartier vertraging rijden in om via Arnhem en Ede over de A50, de A12 en de A30. Dan de A67, Eindhoven-Venlo. Die is ook dicht tot laat in de avond waarschijnlijk bij Asten. Uh, daar kun je omrijden via Weert en Roermond via de A2 en de A73. Voor de rest niet zoveel opvallends... maar de A27, Breda-Utrecht, zat ook behoorlijk vast... na een ongeluk bij Werkendam. Inmiddels een half uur vertraging, 9 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht.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 NOS NTR. Bang, bang, bang. Er is een tekort aan alle klein kaliber munitie. Jarenlang is er bezuinigd op Defensie. Bezuinigingen bij Defensie. Sinds de bezuiniging van de afgelopen jaar. Still not paying what they should be paying. Geen enkele militair wil natuurlijk graag pauw pauw -pau roepen. Na jaren van bezuinigingen krijgt Defensie er 1,5 miljard euro bij. Maar volgens bonden is dat te weinig. Minister Bijleveld reageert straks alweer weer op die kritiek. Amerika en 14 Europese landen zetten Russische diplomaten uit... vanwege de zenuwgasaanval op oud-spions Kripal. EU-president Tusk sluit hard. De maatregelen niet uit. Additional measures, including further expulsions within the common EU framework, are not to be excluded in the coming days and weeks. Naar Aarense. News and Go. Ja, er kan dus nog van alles gebeuren. Wij schakelen zo dadelijk met Den Haag. Want ook Nederland doet mee met deze gecoördineerde actie. En ik spreek onze correspondenten in Washington en Moskou. Nou, Defensie krijgt er dus geld bij. Maar volgens de NAVO-norm is het nog steeds niet genoeg. Verslaggever Wilco Boom spreekt minister Bijleveld voor ons. Wilco, geeft zij wel toe dat het volgens die norm ja, eigenlijk nog te weinig is? Ja, zeker geeft veld dat toe volmondig zelfs. En ontkennen zou ook helemaal niet helpen. Toch is anderhalf miljard structureel erbij. Volgens de minister heel veel geld. En in elk geval het begin van de weg omhoog. Maar omdat het eigenlijk toch te weinig is, houdt ze er rekening mee... dat er later misschien nog wel een keer extra geld naar Defensie moet. Maar dat zal dan afhangen van de geopolitieke ontwikkelingen... en de begrotingsruimte van het kabinet natuurlijk. Mm -hmm. Nou, dan horen we zo meer van jou, Wilco. Babies die geboren worden uit een natuurlijke bevalling... zijn gezonder dan baby's die bijvoorbeeld met een keizersnede ter wereld zijn gekomen. En is gezondheidsredacteur Rinke van den Brink, je hebt het onderzoek gezien. Waarom zou een natuurlijke bevalling andere baby's opleveren dan uh, een niet-natuurlijke? Nou, goede vraag. Daar geven de auteurs trouwens geen antwoord op. Ze turven gewoon in de groepen... Uh, vrouwen die uh, langs vaginale weg bevallingen uh, hebben gedaan... en degene die bijvoorbeeld een keizer hebben gehad... of een verlossing met een tang. Mm -hmm. Hoe vaak bepaalde gezondheidsproblemen voorkomen... En dan zie je in de groepen waarbij hulpmiddelen worden ingezet... altijd meer gezondheidsproblemen optreden. Wat ze helaas niet hebben kunnen onderzoeken is... waarom die hulpmiddelen zijn ingezet. Dus... Um, Stel, een van de uitkomsten is dat kinderen uh, na vijf jaar... vaker eczeem hebben na een spoedkeizersnede en ja. inleiden en zo. Maar ja, als dat gedaan is, die spoedkeizersnede... om bijvoorbeeld hun leven te redden, ja. of het leven van de moeder... Mm. dan is het waarschijnlijk toch medisch een heel goede beslissing. En dat is tegen dat onderzoek wel in te brengen. Dus dat kent zijn beperkingen. We horen straks meer van jou, Renke. Dankjewel. Wij gaan uiteraard meteen in op die uitzettingen. Drie weken nadat de Russische ex-pion en zijn dochter in Engeland vergiftigd werden... komen 14 Europese landen in actie. Ze wijzen samen tientallen Russische diplomaten uit. Ook de Verenigde Staten wijst Russen uit, 60 in totaal. En Nederland doet dus mee met de EU-landen, zet ook diplomaten uit. Laten we eens gaan kijken in Den Haag. Verslaggever Hans Andringa, wat doet Nederland in deze gecoördineerde actie? Ja, Nederland sluit zich inderdaad bij deze brede Europese actie. De bedoeling is om een duidelijk signaal te geven richting Rusland... dat zij helderheid moeten geven over wat er precies in Salisbury is gebeurd... en wat de rol van de Russen daarin is geweest. En dan moet dat in samenwerking met de organisatie... Uh, tegen chemische wapens die hier ook in Den Haag is uh, gevestigd. En om de druk op te voeren zei uh, minister Blok van Buitenlandse zaken net wat Nederland gaat doen.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 Het overleg wat dat betreft wordt niet makkelijker door deze zaak. Nee, ik begrijp dat u dat verband legt. Rusland en Nederland hebben natuurlijk op heel veel gebieden relaties. Soms ongemakkelijk, soms ook gewoon handelsrelaties. Dus de inzet is om met elkaar in gesprek te blijven... maar ook te benoemen wat fout is. Heeft u het overtuigende bewijs gekregen van Groot-Brittannië... dat het inderdaad Russen zijn die achter deze aanval zitten?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 Uh, zojuist komen ook nog premier Rutte hier langs. En terwijl wij de minister de Blok laten horen... Uh, is heel snel gewerkt aan uh, de montage van premier Rutte. Laten we daar even naar luisteren wat hij zei... voordat hij weer het debat inging. Om de reden die ik net aan de Kamer heb toegelicht... dat er een uh, zeer te veroordelen en verwerpelijke actie is geweest... in Salisbury uh, op 4 maart. Uh, dat de Britten hebben gezegd dat het zeer waarschijnlijk is. En we hebben ook die conclusie als Europa... Toen besloten om de EU-ambassadeur in Moskou terug te halen uh, voor overleg. Maar ook gezegd, we coördineren de komende dagen voor, een andere, voor andere maatregelen. Maar met welk bewijs kwamen de Britten dan? Nogmaals, de Britten hebben gezegd, het is zeer waarschijnlijk. Ja, maar zij met welk bewijs kwamen ze? Dat bewijs delen zij met andere landen. Daar kan ik natuurlijk verder niks over zeggen. Hebben niet, uh, dus het is zeer waarschijnlijk. En wat wij hebben gezegd, wij... Steunen die conclusie van de Britten dat het zeer waarschijnlijk is. Maar dat heb ik met uw collega's allemaal al donderdag besproken. Dus ik ga er nu naar binnen, want de Kamer wacht. Ja, de Kamer wacht. En toen ging Rutte weer weg. Het is duidelijk, het zijn stevige maatregelen. Rusland onder druk zetten. Een keihard bewijs, dat hebben we minister Blok en premier Rutte horen zeggen... is niet geleverd. Het is wel hoogst plausibel gemaakt. Ja, precies. Goed, nou, dankjewel. Hans. Ook dertien andere Europese landen zetten Russische diplomaten uit. Naast Nederland dus. Laten we even luisteren naar EU-president die dat bekendmaakte... Already today, 14 member states have decided to expel Russian diplomats. Twaalf dus niet, hè? Dat, uh, dat moeten we ook constateren. Zoals België, Portugal, Malta en Griekenland. Die zetten geen diplomaten uit. Uh, Amerika doet ook mee. Zetten maar liefst 60 Russische diplomaten uit. Laten we ook even kijken in Washington. Correspondent Wouter Zwart. Wouter, deze stap. Uh, komt dit voor jou onverwacht? Uh, nou, dat er een stap genomen zou worden, nee, dat is niet verrassend... want dat had de regering van president Trump al min of meer uh, aangekondigd. Uh, ik denk wel dat de hoeveelheid diplomaten die nu uitgezet worden... 60 plus, ja, dat dat wel... Uh, min of meer verrassend genoemd mag worden. Daar komt ook nog eens bij dat de Amerikanen hebben besloten... om het Russische consulaat in de stad Seattle te sluiten. Ja, en dat is denk ik misschien het allerbelangrijkste. Want ik weet op zich niet of dit soort stappen... nou de Russen uh, heel erg uh, veel indruk zal maken. Maar het gaat wel vergezeld met dat belangrijke symbolische statement... Uh, samen met de Europeanen, waarin Amerika eigenlijk zegt... als uh, er partners van de Verenigde Staten worden aangevallen... dan val je in principe ook ons aan. Mm -hmm wat, eh, want dat is moeilijk in te schatten hoor, dat begrijp ik wel. Wat zou dit kunnen betekenen voor de verhouding met Rusland? Nou ja, die verhoudingen waren natuurlijk al heel erg uh, slecht, laat dat duidelijk zijn. Hè. We weten allemaal nog dat onlangs uh, in het Ruslandonderzoek, het onderzoek naar de, de, de inmenging van de Russen in de Amerikaanse verkiezingen, uh, uh, uh, speciaal aanklager Muller ook 13 specifieke Russen heeft aangeklaagd... speciaal voor die inmenging in de Amerikaanse uh, verkiezingen. Dus die relatie is natuurlijk al niet al te best. Maar wat het natuurlijk erg pikant maakt, ja, is de rol van president Trump in, uh, in al dit. Hè. Die heeft het afgelopen jaar, anderhalf jaar eigenlijk voortdurend zijn best gedaan... om vooral geen lelijke dingen te zeggen over president Poetin. Hij gaat daarmee vaak rechtstreeks in tegen de adviezen van zijn eigen veiligheid. Als de veiligheidsdiensten zeiden, luister, er is ingebroken tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezing. Er is, uh, eh, er is uh, collusion geweest waarschijnlijk. Dan uh, was uh, Putin daar meestal niet, of, uh, president Trump daar meestal niet van gediend. En deed hij vaak zijn best om vooral geen lelijke dingen over te zeggen. Maar nu zien we in dit geval ja, dat het toch echt wel gaat om een aanval... Uh, op vijanden van Rusland in Europa. En zie je dat president Trump zichzelf min of meer gedwongen ziet. om toch ook aan te, aan te geven dat dit niet kan. en dat er dus mensen uitgezet moeten worden? Ja. Wouter Zwart in Washington. Um, hoe zouden de reacties zijn in Rusland? In Moskou-correspondent David Jan Godwa. David Jan, 14 Europese landen. waaronder Nederland en dus de Verenigde Staten. nemen maatregelen. Uh, zijn er al reacties vanuit het Kremlin? Nee, vanuit het Kremlin zijn ze er nog niet. En ook niet vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken hier in Moskou. De enige die tot nu toe gereageerd heeft... is de, de, de Russische ambassadeur in Washington. En uh, je had het er zojuist met Wouter al over. Die zegt dat uh, deze gecoördineerde actie... Uh, de relatie tussen Rusland en Washington... Uh, althans wat er nog van die relatie over is... dat die die ondermijnt. Nou, dat kan haast wat niet slecht. Dus dat heeft niet zo gek... Veel gevolgen waarschijnlijk. Uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken, ik zei het al, heeft nog niet... zal dat wel spoedig doen, hebben ze laten weten. Nou, Er zal ongetwijfeld een stevige verbale reactie komen. Ze zullen harde woorden gebruiken. De veertien landen die, die meedoen aan deze actie... die zullen soortgelijke, soortgelijke tegenreacties kunnen, kunnen verwachten. Maar het uh, zal de Russische houding ten opzichte van die hele Skripal-affaire... niet veranderen. En kan je die nog eens omschrijven, David-Jan? De Russische houding richting die Skripal-affaire? De Russen ontkennen dat ze er ook maar iets mee te maken hebben... wijzen allerlei mogelijke en onmogelijke andere uh, bronnen voor die aanslag aan. Hè. De Britten, de Amerikanen, wie dan ook. Het recept voor dat uh, Novichok, dus dat zenuwgas dat gebruikt is... dat zou vrij op het internet uh, te vinden zijn. Uh, ze proberen die, die schuld die verantwoordelijkheid op allerlei manieren naar anderen af te schuiven... een gekende uh, strategie overigens in Moskou als ze ergens van beschuldigd worden... maar zeggen en houden vol dat ze er niets mee te maken hebben. Ze zeggen ook, wij hebben keer op keer op keer gevraagd... om informatie over dat onderzoek, over monsters van het zenuwgas uh, Novichok... hebben we niet gekregen. En dus zeg maar, die druk vanuit de Europese Unie en vanuit uh, de Verenigde Staten... om mee te werken aan een onderzoek, die druk die slaat helemaal nergens op... Want wij vragen steeds van informatie en we krijgen niks. David-Jan Godval vanuit uh, Moskou. En u hoorde ook uh, Wouter Zwart in Washington. En daarvoor natuurlijk hebben we geschakeld met Den Haag. We gaan naar de verkeersinformatie. René Basset. Ja, met uh, als belangrijkste nieuws nog steeds de afsluiting van twee snelwegen... die van oost naar west lopen, de A1 en de A67. Dat heeft te maken met ongelukken die al veel eerder op de dag gebeurden. Van Amersfoort naar Apeldoorn bij de afrit Hoenderloo. En van Eindhoven naar Venlo op de A67 dus bij Asten. In beide gevallen is het handig om op te rijden. Voor de A1 geldt de omleiding via, de, via Ede en Arnhem. Voor de A67 in het zuiden kun je omrijden via Weert en Roermond. 10 minuten voor half vijf. Transgenders zijn vaker dan gemiddelde Nederlanders werkloos. Of arbeidsongeschikt of bijstandsgerechtigd. Ook bij vergelijkbare opleiding. Nou, daarom wil minister van Emancipatie van Engelshoven... dat alle steden zich inzetten voor deze groep. Nou, ieder Aung hoeveel transgenders zijn er eigenlijk in Nederland? Weet je dat? Dat weet ik. in ieder geval de cijfers zijn... dat Nederland zo'n 48.000 transgenders heeft, Lara. En nou is het zo dat in de praktijk... Blijkt dat dat de gewone Nederlander, of maar even zo te zeggen, de gemiddelde Nederlander, dat wij eigenlijk willen weten, degene die tegenover mij staat, is dat nou een man of een vrouw? En als wij weten, ah, dat is een man of dat is een vrouw, dan zijn we veel toleranter. Maar als we niet goed kunnen inschatten, staat er nou een man of een vrouw tegenover mij, dan ja, vinden we dat blijkbaar heel, heel lastig. En dat betekent voor die groep dat zij het weer heel last, voor hen weer heel lastig is om een baan te vinden. Brechtje Visser, jij bent nu acht jaar geleden zichtbaar een vrouw geworden. Mm -hmm. Hoe heeft dat voor jou wat heeft dat veranderd op de arbeidsmarkt? Nou, in 2008 toen ik uh, veranderde, toen had ik een heel uh, leuke start-up. En die stortte in vanwege de crisis. En uh, wat dat betekende was dat uh, al mijn studievrienden van uh, bedrijfskunde het hazenpot uh, kozen. En uh, dat ik eigenlijk mijn hele werkkring uh, verloor. Um, ja, en daarmee uh, werd, werd ik uh, werkloos. Ik zat uh, be beland in de bijstand. En uh, nou ja, toen ik op een gegeven moment weer uh, baantjes had. Uh, en uh, het geld bij elkaar gesprokkeld had om een gezichtsoperatie te, uh, te, te betalen. Uh, toen, ben ik, uh, toen ging mijn inkomen in één keer keer vier. En uh, uiteindelijk uh, kon ik mijn carrière daardoor weer oppakken. En uh, zat ik uh, twee jaar geleden uh, nou ja, net tegen boord of in boordlevel. Waardoor ik weer boven de in de norm verdiende. Dus dat, is wel echt, dat maakt wel echt degelijk uit. Uh, wat ik, uh, en die gezichtsoperatie heeft ervoor gezorgd dat je... En je ziet eruit als een prachtige mm -hmm. vrouw. Mm -hmm. Dankjewel. Dat mensen zoals ik, die dan naar jou kijken en denken... Oh, dat is een vrouw. Ja, dat en, en ten tweede zien ze dan wel of merkzame stem of uh, als ik een hand geef, bedoel dan is het uh, moet ik al toch wel eens, en dan val ik eigenlijk een beetje door de mand. Maar die eerste impression die is toch wel ja. super belangrijk om uiteindelijk dan toch gewoon voor vol aangezien te worden inderdaad. Ja. Hanna van Tol, jij zit, jij bent nu een jaar geleden ben jij nou ja, transvrouw geworden? Ja, wat heeft dat voor jou betekend op die arbeidsmarkt? Nou, in eerste instantie begon dat lastig. Dat was in oktober 2016. Toen kreeg ik bij sollicitatiegesprekken vooral daar meer vragen over... over mijn transitie dan over wat ik nou werkelijk kan en wat ik doe. En naarmate mijn passabiliteit toenam, is het eigenlijk geleidelijk aan verbeterd. Waardoor ik dus nu ook gewoon inderdaad gewoon niet al te veel moeite... wel weer aan de baan kon komen. Ja, en je hebt nu ook werk? Ja, ik heb nu op dit moment werk, mijn schildersbedrijf. Ja. Van je 15e tot je 35e, 36e werkloos zijn. Ik kan me er niets bij voorstellen. Maar Anne, voor jou is dat de realiteit? Ja, dat is voor mij de realiteit. Ik ben inderdaad uh, op mijn 18e eigenlijk uh, vrijwel meteen in de waion terechtgekomen. Um, was een combinatie van ik kwam uit een moeilijke jeugd, uh, ook geen opleiding gehad, uh, vanuit de moeilijke jeugd beperkte belastbaarheid. In combinatie dat ik eigenlijk toch voor die tijd vooral ook al vrij jong uh, uh, met transgender zijn in aanraking kwam. En wat betekende dat? Want hoe zag jij eruit? Uh, Fysiek. Ik, ik, ik leefde op dat moment gewoon als een jongen. Uh, ik ging als jongen door het leven. En uh, um, voor ik rond mijn twintigste werd ik me eigenlijk bewust van het feit... dat ik me niet comfortabel voelde met uh, de genderrol van een jongen. Alleen dat was op dat moment was dat, uh, was dat nog heel erg nieuw. Op dat ja. moment bestond het woord transgender nog niet eens in Nederland. En nu zit jij een beetje tussen Brechtje en Hanna in. Hè? Ja, dat klopt. Ja, want jij bent... Ben je nu transvrouw of je bent nog in die trans? Ik ben geen transvrouw. Ik beschouw mezelf eerder nog als genderqueer dan transgender. Mijn genderidentiteit ja. gaat veel meer naar het midden tussen mannelijk dus en vrouwelijk Dus dat betekent dat als we naar jou kijken, ik kijk naar jou en denk hé, hey, is dat nou een man of is het een vrouw? Precies. Heeft je zich verkleed? Ja. En daar zitten werkgevers niet op te wachten. Nee, daar zitten werkgevers zeker niet op te wachten. Ook anno 2018 is het nog steeds zo dat dat hele grijze tussengebied... tussen mannelijk en vrouwelijk in... Maatschappelijk veel minder geaccepteerd is. Ja. En ook dat stigma van nou ja, weet je, straks gaan ze die operatie aan en dan zijn ze alleen maar ziek, je. Ja, daar of heb ik mee te maken gehad, inderdaad. Hanna, en, jij hebt daar mee te maken gehad. Ja, dat merk je heel veel op sollicitaties... dat dat wordt gezien als een behoorlijke belasting... terwijl het ook eigenlijk best wel kan meevallen. Ja, het kan meevallen. En nou zegt de minister van Engelshoven... er moeten regenboogsteden komen in ons land. En of dat nou de oplossing is, we horen het zo in de bus. ben benieuwd naar het gesprek over transgenders. Zo dadelijk hier weer bij Nieuws en Kool. Laboratoria. Doorbraak. Het is zes minuten voor half vijf, vindt u ook op dat er sinds vorige week een soort hype is ontstaan rond het laatste artikel van Stephen Hawking. Het begon toen de Britse krant, de Sunday Times, schreef dat de recentelijk overleden wetenschapper het nog op zijn sterfbed had geschreven. En daar begon het mysterie en de mystiek al. En dat artikel zou misschien wel zijn belangrijkste nalatenschap kunnen zijn. Je zou er ook meerdere universums mee kunnen detecteren. En volgens andere media zou Hawking er de Nobelprijs mee hebben kunnen krijgen. als hij nog in leven was. Klopt het allemaal wel? Wat staat er nu echt in dat artikel? Dat ga ik vragen aan Stefan van Doren. theoretisch fysicus aan de Universiteit Utrecht. Um, die heeft het uh, voor ons. het veelbesproken paper gelezen. Welkom. Dank je wel. Fijn dat u er bent. Klopt die bewering van de Sunday Times. dat Hawking het nog op zijn sterfbed heeft geschreven? Uh, nee, dat klopt niet helemaal. Het artikel is uh, voor het eerst verschenen in uh, juli 2017. En er is een nieuwe versie, een geüpdate versie, gekomen... Uh, twee weken voor zijn overlijden in maart. En daar hebben ze een betere onderbouwing gegeven... maar het oorspronkelijke artikel is al uh, ja, een half jaar oud of bijna een jaar oud. Maar heeft er dus nog wel aan gewerkt uh, op zijn sterfbed. Zo ja. moeten we het dan zien. Hij, hey, uh, vooral zijn mede-auteur, heeft een aantal aanpassingen gedaan. Is ja. dat de Belgische uh, dat klopt, ja, wetenschapper? Die hebben we nog Thomas gesproken Hertog, in Nieuwsko. Ja. Ja, ja. Ja, um, u bent, net zoals Hawking, theoretisch fysicus. Snapt ja. u die fascinatie van Hawking en andere cosmologen... voor het bestaan van meerdere universum? Ja, het is een uh, fascinerend idee dat begon te leven in de jaren tachtig, toen mensen echt gingen nadenken over hoe moeten we nu nadenken over het heelal en waarom, zijn, uh, waarom ziet het heelal eruit zoals het is. Is er eigenlijk maar één heelal? En naarmate onze theorieën verder ontwikkelden, zagen we de mogelijkheid dat er uh, misschien meerdere heelalen zouden bestaan en dat een groot multiversum zou uh, uh, voor me. Heel speculatief, maar uh, je kan er met de formules mee spelen... en dan rolt het er op een of andere manier ook wel uit. Kijk, kijk. Ja. <laughs> ja, want daar, daar begint het dan uh, natuurlijk bij die formules... Die, waar, waar je dan vervolgens bewijs voor zou moeten vinden. Naast Schokking zijn er toch ook een aanzienlijk aantal andere kosmologen... die onderzoeken of er naast ons universum nog andere universums bestaan. U zegt dat dat, uh, dat komt ook echt daadwerkelijk uit die formules. Ja, ik kan het op verschillende manieren uitleggen... Uh, een van de dingen waar ik het graag mee vergelijk is uh, zoals met kokend water. Ja, als je water aan de kook brengt, dan gaan er op een gegeven moment luchtbellen ontstaan. En als het warmer en warmer wordt, uh, dan ontstaan er meer en meer bellen. Ja. En dat kan je ook op het universum toepassen. En elk van Namelijk die... op de oerknal? Op de oerknal. En elk van die belletjes is een soort heelal met zijn eigen dynamica, zijn eigen natuurwetten en, en zijn eigen bestaan. Ja. Uh, en als je met de... Ik kom uit de snaartheorie. Die snaartheorie volgen ook al die formules... dat er verschillende hilallen zouden kunnen bestaan. Dus het, vanuit theoretisch standpunt is het idee heel aantrekkelijk. En wat voor universum zouden dat zijn? Zouden die lijken op dat van ons? Die kunnen compleet anders zijn uh, in een wereld waarbij ik de journalist ben... en nu de, de wetenschapper. <laughs> en wij hadden dat interview dan omgekeerd. Dus in principe zijn er zoveel mogelijkheden dat ook alles, alles maar kan. Daar... Maar dan zouden bijvoorbeeld ook de natuurwetten anders kunnen zijn? De natuurwetten zouden anders kunnen zijn, inderdaad. Ja. En dat is ook het meest waarschijnlijke. Elk van die universa heeft zijn eigen natuurkrachten... En zijn eigen, uh, zijn eigen wetten zijn eigen voorspellingen en zijn eigen wereld. Maar wat als die formules ertoe leiden? Dat het een logisch idee is. Um, een logische aanname. Wat wilde Hawking dan nog um, ja, aantonen in zijn artikel? Nou, bij elke formules uh, horen aannames. Uh, en je maakt berekeningen en halverwege de berekening maak je toch een veronderstelling. En dat weten we niet altijd of het klopt. Dus uiteindelijk is het experiment uh, uh, die het laatste woord heeft. En dus het idee van het multiversum bestaat al sinds de jaren tachtig. En Hawking heeft er zelf ook belangrijke bijdragen aan geleverd, in die tijd al. Mm. En uh, wij proberen als theoreten dat model mathematisch zo goed mogelijk te maken... Maar uiteindelijk moet er een, uh, moet er een uh, uh, soort van experiment komen dat aantoont dat dat echt het juiste pad is. En waar ga je dan naar op zoek? Nou, dan zou je op zoek gaan in eerste instantie uh, naar uh, die zogenaamde zwaartekrachtscholven. Dat zijn uh, zwaartekrachtgolven worden in het begin of ten tijde van die inflatie worden uitgestuurd. En die hmm. zouden we dan uiteindelijk in, het, uh, uh, in die kosmische achtergrondstraling aan de hemel, zeg maar, uh, kunnen zien. Uh, ja, en, en daar zou... Wat, wat, wat stelde Hawking in zijn uh, artikel daarover? Wilde hij daar op zoek gaan? Nou, de vooruitgang in dit laatste artikel, en dat is op zich wel interessant... is dat uh, voorafgaand aan dit artikel was het echt een, uh, uh, uh, uh, uh, een zootje. Er waren zoveel <tie> heelallen dat niemand eigenlijk nog iets zinvol kon zeggen... van wat gebeurde waar en wat gebeurde hier... In dit laatste artikel wordt wel een bijdrage gegeven... waarbij er toch een bepaalde structuur zou aanwezig zijn... en dat niet zomaar alles Aha. willekeurig zich kan ontwikkelen. En in dat verschillende je daarnaar galen. op zoek kunt gaan. Ja. Ja. ja. En had Hockin daarmee de Nobelprijs kunnen winnen, denkt u... als hij nog in leven was geweest? Um, dat denk ik niet. niet dit artikel um, uh, is, is, is op zich niet echt een grote doorbraak... maar het is wel weer een stapje voorwaarts... in een, in een, in een groter onderzoeksprogramma... En als je het hele werk van Hawking naast elkaar legt... is het wel ja, van zo'n stature dat, uh, dat het zo'n prijs zou kunnen verdienen. Maar een Nobelprijs, uh, dat stond in de wil van Alfred Nobel... moet wel testbaar zijn, moet meetbaar zijn. Moet een, ja, maar daar had een hij de tijd niet hebben. meer voor. Hm? Daar had hij de tijd niet meer voor. Daar had hij helaas de tijd niet voor. Maar er maar... zijn natuurlijk andere mensen die nog verder uh, werken op zijn en, ideeën. En ziet u daar een Nobelprijs in het verschiet? Voor die mensen die daar nu mee bezig zijn? Want is, is, is dit de basis voor... Een, zou dit de basis voor een Nobelprijs kunnen zijn? Nou, Ik denk dat er eerst een aantal andere dingen moeten uh, gemeten en gevonden worden... zoals de theorie van inflatie. Uh, dat is een bekende theorie uh, waar veel wetenschappers aan gewerkt hebben. Uh, die theorie zegt dat het heelal in, net na de oerknal... een exponentieel uitdijende fase heeft uh, ondergaan... Mm -hmm. En ook dat is, dat is een idee waar veel wetenschappers aan gewerkt hebben, ook veel consensus over bestaat, maar is ook nog niet helemaal een vaststaand feit. Uh, en dat zal eerst aan de beurt moeten komen, okay. eer dat we verder speculeren. First things first. First things in first, de wetenschap. zo is dat. Dank ja. u wel, Stefan ja. van Dooren, theoretisch fysicus aan de Universiteit Utrecht. Dank voor uw komst naar de studio van Nieuws in zo dadelijk, hier geen zakenkabinet, maar een zakencollege. Het is een oplossing voor gemeenten... waar het door de vele kleine partijen moeilijk is om een coalitie te vormen. We gaan er straks op in. Is dit nou een goede manier om te besturen? Ons belangrijkste verhaal om vijf uur heeft het gevolgen... dat Nederland ondanks een zak met extra geld voor defensie... nog steeds niet voldoet aan de norm van de NAVO. NPO Radio 1. Dat we straks, we gaan naar het NOS-Jonaal News. 16 Europese landen, de Verenigde Staten en Canada zetten Russische diplomaten uit. Het is een reactie op de aanval in Groot-Brittannië op de Russische ex-pion Sergei Skripal. Het gaat in totaal om ongeveer 100 Russische diplomaten. De corporatie Laatste Wil stopt definitief met het plan om een zelfmoordmiddel te geven aan leden die daarom vragen. De organisatie wil niet dat ze strafrechtelijk worden vervolgd. 1100 mensen hadden zich aangemeld voor een bijeenkomst van de coöperatie... waar ze dat poeder gezamenlijk hadden kunnen kopen. De politie looft 25.000 euro uit voor de tip... die leidt tot de aanhouding van Redouan T. Hij wordt ervan verdacht de opdrachtgever te zijn van meerdere liquidaties. De politie heeft ook een foto van hem verspreid. En militairen krijgen betere spullen, dat belooft minister Bijleveld van Defensie. Het gaat om kogelwerende vesten, kleding en schoenen... Veel militairen klaagden dat ze op missie werden gestuurd met slechte spullen, waardoor ze zelf een betere uitrusting moesten kopen. Dankjewel, Jori. Nou, daar komen we straks eens uitgebreid op terug in Nieuws en Co. Wij gaan nu naar het weer. Peter Kuipers-Munneke. Het was ff, ja, in Amsterdam heerlijk vanochtend. In Niel ook. Het zou zo lekker zijn als we dat dan de hele week vasthouden. Ja, dat zou echt een fantastisch droomscenario zijn. Het was overigens wel zo. Ik stond vanochtend, toen jij in de zon zat... in Amsterdam, uh, in de Noordoostpolder op een akker. En daar was het mistig. En hey. daar kwam de zon er echt bijna niet aan te passen. Zelfs uh, vanochtend en ja, het begin mistig, van de ja. middag... Uh, verschilde het nogal van plaats tot plaats. Vooral rond het IJsselmeer... All <laughs> Uh, trok uh, die mist maar heel moeilijk op. Mm. En daar bleef het dus ook het langste koud. Er is iets interessants aan de hand. Want er zijn namelijk in Nederland in de afgelopen uren een paar uh, buien ontstaan. En er is maar heel weinig wind. En dat betekent dat die buien zich maar heel langzaam verplaatsen. Uh, dus het regent nu eigenlijk uh, ja, een beetje ten westen van uh, Utrecht. Ook net onder uh, uh, Amsterdam. Mijn topografie is niet zo fantastisch. Maar dan denk ik een beetje aan Uithoorn en zo. Die omgeving Noordelijk daar regent nog. het wat. Ja. Uh, maar ook in, in Friesland en uh, de Noordoostpolder... Is, is, valt nu een klein beetje... Beetje regen en die regenbuien die, die trekken heel langzaam naar het uh, oosten toe. Uh, en op veel plaatsen blijft het dus ook gewoon droog. Maar goed, in het binnenland is dus de komende uren kans op een paar buien. Mm -hmm. Goed, daarna klaart het weer wat op. En in die opklaringen gaat het weer, net zoals afgelopen nacht... best wel wat afkoelen naar temperaturen rond het vriespunt. En er kan ook gemakkelijk weer wat mist ontstaan. Ik denk dat die mist morgenochtend iets eerder verdwenen is uh, dan vandaag. Maar daar krijgen we dan geen zon voor in de plaats, maar meer bewolking. Het wordt vanuit het westen bewolkt. En zo aan het eind van de ochtend begint het dan in Zeeland te regenen. En die regen die breidt zich dan uit over het hele land. En aan het eind van de middag regent het dan ook in Twente... en in Drenthe en in Groningen. Uh, ja, regenachtige dag dus voor het westen en het midden van het land, regenachtige avond vooral voor het oosten van het land. Uh, het wordt ook maar een graad of uh, acht en de wind die trekt ook iets aan uit het zuiden. Zijn akkerbouwers daar blij mee trouwens? Met die regen? Meestal nou, wel toch? Ik heb dus vanochtend van een akkerbouwer gehoord dat ze daar helemaal niet zo heel blij mee zijn. Want die willen zo langzamerhand een beetje gaan uh, zaaien en poten. En daarvoor moet de grond echt even goed droog zijn een week of twee weken. Daarna ah. mag het gaan regenen voor het gewas, maar, maar het moet even niet. droog zijn. Dus die regen daar waar, die ik vanochtend aankondigde, daar waren ze niet blij mee. Nou, dat is dan jammer. Uh, dankjewel, Peter. Straks gaan we verder de week inkijken met jou over een uurtje. René Passet is hier elk kwartier met de verkeersinformatie. Ja, dat zal voornamelijk over de A1 en de A67 gaan deze avondspits, vrees ik. Op de A1 is namelijk een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen die door de middenberm schoot. Nou, de weg is voorlopig dicht bij de afrit Hoendelo richting Apeldoorn... komende vanuit Amersfoort, uh, omrijden via Ede en Arnhem. Op een andere plaats tussen Badme en Twello vanuit Hengelo... nu ook vertraging vanwege een berging. En daar zijn twee rijstroken dicht... En als je richting Amersfoort rijdt tussen Apeldoorn-Zuid en de afrit Hoenderlo ook langzaam rijden. Daar is de linkerrijstrook dicht vanwege dat uh, eerste ongeluk. De A27 Breda-Utrecht is weer open tussen Oosterhout en Nieuwendijk. Maar nog wel 8 kilometer file. En de laatste file die er uitspringt zijn er trouwens al 68. Het is een drukke spits op de A67 eindhoven venlo bij Asten. Daar is de rijbaan dicht na een ongeluk. Omrijden kan via Weert en Roermond.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 Zeven minuten over half vijf. Fijn dat u luistert naar Nieuws in Kal. Bij gemeenten lijkt het zakencollege aan een opmars bezig. Geen coalitie van een paar partijen, maar een door de voltallige gemeenteraad gedragen akkoord... met wethouders die ook best van buiten mogen komen, als het maar goede bestuurders zijn. Een aantal gemeenteraden praat deze week over de vorming van zo'n zakencollege. En dat gebeurt onder andere in Vlaardingen. Ik heb nu contact met Frans Hogendijk, fractievoorzitter van Ons Vlaardingen. Dat is de grootste partij momenteel daar. Meneer Hogendijk, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom zet u in op zo'n zakencollege? Om twee redenen. We hebben een opkomst van nog geen 50 waardoor de, lege, de democratische legitimiteit uh, een vraagteken is. En het tweede is het aantal partijen wat in de raad zit... is uh, zo divers verdeeld over 35 zetels. In het gaat hadden we 12 partijen... Uh -huh dat, uh, dat uh, dit de beste uh, oplossing uh, naar ons idee lijkt. En komt dat er dan op neer dat u met z'n allen als het ware afspreekt... wat u de komende jaren gaat doen met Vlaardingen? Dat is de bedoeling, ja. Met de hele raad? Met de hele raad. En dan vervolgens? Daarna krijg je een, een, een soort werkprogramma voor een college... Uh, en dat werkprogramma uh, is ook een, uh, een, zeg maar een instrument naar, de, uh, naar het uh, ambtenarenapparaat toe. Zodat ook die weten welke afspraken er zijn en uh, welke uh, volgorde uh, er dingen uh, aangepakt gaan worden. Mm -hmm. en, en dan wordt er, hoe, hoe benoemt u de wethouders, hoe gaat dat in zijn werk? Heeft u daar al een idee over? Nou, laten we zeggen, de, de, het voorbeeld wat u in uw introductie houdt... of dat nou voor Vlaardingen de juiste oplossing is... daar uh, heb ik nog zomaar mijn vraagtekens bij. Ja. Maar als dat uh, het resultaat van de, de discussies uh, zou zijn... dan is dat een optie. Ja, oké, okay, want dat, dat is um, in ieder geval wat wij zien... aan voorbeelden van zakencolleges... is dat er dan gezocht wordt naar, vooral naar goede bestuurders. En die hoeven niet per se, die hoeft niet per se uh, verbonden te zijn aan een partij. Nee, maar uh, laten we zeggen dat ik dat heel erg afhankelijk vind van uh, wat de andere partijen daarvan vinden. Uh -huh. En tegen de achtergrond van de cultuurverandering die we in Vlaardingen zouden bewerkstelligen bij het gebruiken van een uh, raadsakkoord... vind ik, uh, vind ik dat uh, een, een, een optie die, uh, nou, die, die ik wel heel erg open wil laten en uh, die maar uit de discussie moet komen. Oké, okay, want u wilt dat heel graag open ingaan. En is het alternatief dat Vlaardingen anders onbestuurbaar zou worden? Hoe, hoe kijkt u daarnaar? Hoe bedoelt u andersom? Nee, anders onbestuurbaar oh, zou worden. Oh nee, onbestuurbaar geloof ik niet in. Daar, uh, daar komt altijd een, uh, een, een mogelijkheid. Het zou alleen wel heel erg jammer zijn als je dat gewoon in, uh, in pure meerderheid van zetels uh, gaat doen. Want betekent dat er gewoon een groot deel van de partijen buiten de werkafspraken komt te liggen. En ik denk dat dat uh, tegen de achtergrond van het opkomstpercentage... gewoon, uh, uh, nou ja, dat, dat uh, de democratische legitimiteit... van alles wat je hier in dit huis doet... Mm. dat dat dan, uh, dat dan eigenlijk ver te zoeken is. Ja, maar dat is toch al heel lang zo, die opkomst? Wat is nu de reden om het anders aan te pakken dan? Nou, dat heeft natuurlijk veel te maken met de flow. En ik denk nou juist met de wat? dat... Uh, nou, met een flow die er is als het gaat om democratische vernieuwing op lokaal niveau. He, die, die, die, die is al vier jaar lang bezig. Uh, Job Cohen heeft er zelfs een leerstoel voor in, uh, in Leiden ingenomen. Mm -hmm. Dus um, uh, dat is op zich niet nieuw. Uh, alleen de behoefte om uh, inhoud te geven aan uh, zeg maar het, het raadslidmaatschap van iedereen... Ja en dat niet af te sluiten voor een, uh, een, uh, een wijzijcultuur. Nee. Uh, want ik denk namelijk dat mensen zitten te wachten... op uh, lokale uh, oplossingen voor lokale problemen. En het is onzin om te vertellen dat er uh, liberale stoeptegels zijn... of uh, sociaal-democratische lantaarnpalen. Ja, ik kan me er ook niet zoveel bij voorstellen. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar hoe u dit aan gaat pakken. En ik vermoed dat wij in deze dagen wel even langs gaan komen in Vlaardingen. Meneer Hoogendijk, dank u wel. U bent van harte welkom. Frans Hoogendijk, fractievoorzitter van ons Vlaardingen. Dat is de grootste partij momenteel daar. Overal vijf tijd om u bij te praten over het laatste technieuws. Bij mij is NOS-tech-redacteur Nando Kastelijn aangeschoven. We gaan het vandaag hebben over een rechtszaak tussen de Consumentenbond en Samsung. Die is van start gegaan. De Consumentenorganisatie vindt dat de Zuid-Koreaanse telefoonmakers hun smartphones moeten ondersteunen, ja, moet blijven ondersteunen. ondersteunen de, ja, langer dan nu het geval is, daar komt het een beetje op neer. Want hoe is de situatie op dit moment? De situatie is nu dat als een telefoon, bijvoorbeeld de laatste de Galaxy S9... ineens wordt geïntroduceerd, dan biedt Samsung gegarandeerd... twee jaar lang ondersteuning op de software. Wat de, betekent dat? Dat dan betekent dan? dat in die twee jaar, als er updates verschijnen... Samsung in feite belooft dat jij als eigenaar van dat toestel... die updates ook meekrijgt. Mm -hmm. Doordat ze dat... Aangeven. Doordat ze die update naar je versturen, als ja. het ware. Mm -hmm. Dus als je dan zo'n zo rood stipje krijgt van: hé, hey, komt een update, dan kun je die installeren. Na die twee jaar uh, betekent het niet per se dat je geen updates meer krijgt, maar Samsung is niet eraan gebonden. Dus het kan bepalen om jou geen updates meer te geven. Dus het heeft daar meer vrijheid in. Uh, met als nadeel dat als je een oude toestel koopt, uh, je dus. Langer, minder lang een garandeerd updates meekrijgt. Dat is ja. natuurlijk een beetje het verneindigen hierin. En de Consumentenbond vindt dat Samsung die toestellen dus langer moet ondersteunen. Vier jaar na introductie in het land, dus in dit geval Nederland... en twee jaar nadat iemand hem heeft gekocht. Dus als oh, je een okay. oude toestel koopt, moet je sowieso twee jaar lang ondersteuning krijgen. Ook al zit je dan al in jaar drie na de introductie. Um, nou ja, Als dat zou gaan gebeuren, dan raakt Samsung natuurlijk een beetje de controle kwijt... over dat update-mechanisme en dat wil het voorkomen. En wie maakt er het meeste kans in deze zaak? Kun je daar een inschatting van maken? Ja, we hebben vandaag een aantal experts gesproken. Eh, zowel de beveiligingsdeskundigen als juristen. En die zeggen eigenlijk allemaal dat de Consumentenbond het beste gepunt heeft. Bijvoorbeeld eh, zoals eh, hoogleraar Cybersecurity Michel van Eten zegt. Volgens mij heeft de Consumentenbond gelijk. Het wordt tijd dat we mobiele telefoons gaan behandelen als andere producten... waar we ook uh, bepaalde kwaliteitseisen aan stellen. En dit is ook helemaal niet onmogelijk. Want voor gewone computers, waar bijvoorbeeld Microsoft Windows op draait... hebben we dit ook al lang opgelost. Dus het is gek dat het niet zou kunnen voor mobiele telefoons. Hm. Ja, oké. Okay. Dus um, um, wat is dan vervolgens uh, de verdediging van Samsung? Ja, Samsung zegt... Uh... Misschien een beetje flauw, dat hun telefoons wel heel erg veilig zijn. Ja, ja, ja. Yeah. <laughs> nou ja. Experts zeggen over update dat, update dat nodig. Uh, daar zou je het een beetje naar kunnen toe Nou ja, kijk, experts zeggen dat het inderdaad vrij lastig is om nu een telefoon te hacken. Je moet vaak fysiek in de buurt zijn, waardoor de drempel daarvoor een stuk hoger ligt dan bij Windows-laptops. Uh, maar ja, tegelijkertijd uh, jouw telefoon is eigenlijk het meest dierbare product dat je hebt als het gaat om apparaten. Foto's staan erop, je internetpakketen mee. Het is eigenlijk deel Steeds van meer, wie je he? bent. Ja. Het is deel van je identiteit. Dus dan mag je eigenlijk verwachten dat die beveiliging nog hoger is dan bij andere producten... Um... Uiteindelijk waar het op neerkomt is dat uh, Samsung heel graag twee dingen onder controle wil houden. Naast dat punt van de veiligheid zeggen ze ook uh, dat ze een vast termijn willen voorkomen. Dus wat ik net noemde, hè, die vier jaar en die twee jaar, daar willen ze alles aan doen om dat niet uh, voor elkaar te krijgen. Daar gaan ze over beargumenteren voor de rechter vanaf vandaag. Um, een van de argumenten die het gebruikt is wel opvallend. Uh, het zegt namelijk dat als zij uh, uh, zich moeten vasthouden aan een bepaalde ja, updatecyclus, ja. dat zij urgente kwetsbaarheden niet meer op tijd, of niet voldoende op tijd uh, ja, door kunnen voeren. Omdat ze dan te druk zijn met uh, die verplichte updates. Exact. En dat vindt van eten onzin. Ik vind het een rare redenering, omdat. Samsung doet alsof we moeten kiezen tussen hele ernstige kwetsbaarheden en andere kwetsbaarheden. En dat is helemaal niet zo. Die patches worden al door Google ontwikkeld. Samsung hoeft die alleen maar te testen voor haar eigen apparaten. Samsung is groot genoeg om de verschillende patches die uitkomen te testen. Dat hoeft helemaal niet uh, te kiezen tussen welke we het ergste vinden. Ja, nou ja. Vandaag is de rechtsdag dus gestart. Het gaat om een bodemprocedure. Die gaat waarschijnlijk een tijdje duren. Dus wat de uitkomsten zullen, van zullen zijn... en wie uiteindelijk gelijk krijgt, dat gaan we vanzelf horen. En dat horen we dan graag van jou, Nando je Dankjewel weer voor nu. De verkeersinformatie die krijgt u van René Passet. En je zei net al, het is wat drukker hè, dan normaal. Ja, 365 kilometer, uh, alles bij elkaar. Dat is toch wat meer als we begroot hadden voor vanmiddag. Maar ja, dat komt natuurlijk door die twee belangrijke oost-west snelwegen... die dicht zijn vanwege ongelukken met vrachtwagens. Op dit moment, op de A1. Bij de Afrit Hoenderlo in de buurt zijn ze aan het takelen. Daar wordt een vrachtwagen uit de middenberm weggehaald. Dus ook vanuit Hengelo naar Apeldoorn is de rijbaan nog even dicht. Dat gaat waarschijnlijk niet al te lang duren. Uh, om 7 uur is alles hopelijk opgeruimd en de vangrail gerepareerd. En uh, is de A1 weer vrij. Maar goed, dan is de avondspits al voorbij. Vanuit Amersfoort naar Apeldoorn is de weg nog steeds dicht. Omrijden via Ede en Arnhem. En de A67 Eindhoven-Venlo is ook al de hele middag dicht. Tussen Geldrop en Asten. Uh, daar kun je omrijden via Weert en Roermond. Op de A27 Breda-Utrecht was een ongeluk. Dat is van de weg af, maar het rijdt nog steeds langzaam tussen Oosterhout en Hank. Nieuws en Co. Het is 13 minuten voor vijf. De nieuws en koopers is vandaag in Utrecht. Want transgenders zijn vaker dan gemiddelde Nederlander werkloos, arbeidsongeschikt of bijvoorbeeld bijstandsgerechtigd. En de minister van Emancipatie van Engelshoven die roept nu alle steden op om zich in te zetten voor deze groep. Na ieder Auron Zep. Hoe komt het dat transgenders bijvoorbeeld vaker geen baan hebben? Nou Lara, er zijn een uh, heleboel redenen. En je zou kunnen zeggen, gebrek aan sociale steun is een belangrijke. Discriminatie op die arbeidsmarkt, want die werkgevers... die weten vaak ook niet zo heel goed hoe ze om moeten gaan met transgenders. En ook al leven we in 2018 en vinden we natuurlijk dat we het heel erg goed doen in ons land... toch hebben wij uh, als samenleving nog best nog ja, negatieve opvattingen over dat uh, trend zijn... En er wordt ook nog wel gezegd door het Sociaal en Cultureel Planbureau... dat de te weinig weerbaarheid bij de transgenders zelf er ook voor zorgt dat het lastig is. En of dat zo is, ga ik checken bij, en dat doe ik bij Hanna van Tol. Hanna, te weinig weerbaarheid. Het is ook een beetje je eigen schuld. Nou, in het begin heb ik dat wel degelijk zo ervaren. En dat is namelijk, ja, je begint toch aan een nieuw leven. En dat voelt onwennig en daarbij ben je toch altijd een beetje onzeker. En dat draag je toch over naar iemand waarmee je spreekt. Heb je dat ook ervaren? Want jij was man, het mannenlichaam, wilde vrouw worden, zo voelde je ook. Hoe ervaarde je dat tijdens het solliciteren? Nou, in eerste instantie, doordat het vooral tijdens sollicitatiegesprekken toch heel snel over het trans zijn ging. En niet over wat ik kan en wat ik allemaal wil doen. Wat ik kan betekenen voor het bedrijf. En dat werkte tegen mij. Wat zeggen ze dan? Want ik denk, wat zeg je dan als, je, als werkgever dat het over jouw trans gaat? Welke vragen kreeg je? Nou, het kan heel erg variëren. Zo heb ik ook wel een keertje gehad. Dan Vragen is niks, maar dan krijg je gewoon die overduidelijke spanning in het gesprek. Die pas overgaat als je een keertje laat merken van het is helemaal geen probleem. Soms stellen ze daar ook gewoon duidelijk vragen over van nou op welk punt van de transitie ik ben. Of, of er al een operatie in komt of niet. En op die manier heeft het wel zeker in het begin een hele grote rol gespeeld. Ja, want die operatie bregje visser. Jij bent van gender talent, zelf mm -hmm. ook transvrouw. Nu is het zo dat bij werkgevers ook de angst is van als zo'n gender, als je niet het, het transitie is, het gaat in die ja. operatie, dan kom jij ziek thuis te zitten. Is dat mm -hmm. een terechte angst? Het uh, nou ja, feit is, is dat mensen uiteindelijk een tijdje lang in de ziektewet uh, zullen zitten. Uh, tegelijkertijd zijn daar uh, mensen ook uh, voor... En werkgevers zijn daar ook gewoon voor verzekerd, zeg maar. Dus in die zin uh, um, ja, speelt dat, ook, moet dat ook weer niet zo'n hele grote rol uh, gaan spelen. Um, uh, nou, ik kan misschien wel een mooi verhaal vertellen... waar het een beetje heel dubbel was op mijn eigen situatie. Toen ik uh, midden in mijn verandering uh, zat... toen ben ik eigenlijk geen enkele dag uh, ziek geweest... En uh, want ik heb uh, ja eigenlijk na mijn operatie was ik eigenlijk meteen weer aan het uh, werk. Welke operatie dan ook maar? Knap. En ja, dat. Maar ik wilde ook niet het namelijk uh, op laten lopen dat ik. Uh, toen moest geven dat ze eigenlijk gelijk hadden. Dus ik dacht, ik laat jullie het zien uh, dat het uh, echt to totale nonzin is. En toen had ik een collega. Uh, A, ik kreeg een proeftijd van de werkgever. Twee maanden om, uh, um, als ZZP'er. Want ze wilde me niet in vast in dienst uh, nemen. En uh, nou, toen kreeg ik uh, uh, 75 euro per uur... <coughs> En uh, als ik nu totaal eens uitreken van um, uh, wat, wat ze aan me kwijt zijn geweest dat jaar, zijn ze eigenlijk twee keer zoveel zijn ze, uh, aan me kwijt geweest uh, in plaats van het eigenlijk normale loon. Dus het was uiteindelijk echt stupide. Ik heb er zelf heb ik heel veel voordeel van gehad, want ik kon de ene na de andere operatie betalen. Maar voor die werkgever was het eigenlijk tegenovergestelde. Ja, eigenlijk is hij gewoon uh, pennywise, pound foolish uh, wat dat betreft. Maar wacht even, maar dat hadden ja. ze zelf dan niet door. Nou ja, kennelijk vonden ze dat tegen de risico's opwegen. Ja. Ja. En, en het frappante was... Waarvan dat er een... jij nu eigenlijk dus zegt, hoor ik je zeggen... van, nou die werkgever had beter voor zijn eigen portemonnee moeten zorgen. Ja. Dus vind je eigenlijk dat het is dat de werkgevers zeker nadenken? Uh, nee. Maar ik geef het voorbeeld om eens duidelijk kent te schetsen... van hoe het daadwerkelijk gaat. En ik had een collega, die was burn-out. En die ging voor twee maanden lang naar uh, rondreizen in, uh, in Brazilië. En die werd echt met open armen ontvangen, zeg maar. Terwijl ik... Ik had uh, heel veel operaties had ik, uh, gedaan in dat ja. jaar, of een aantal. En ik was uh, geen enkele tijd uh, ziek uh, geweest. Nou, en dat, uh, um, ja, dat, dat geeft wel een beetje aan van hoe, uh, ja, hoe korte termijn eigenlijk werkgevers soms kunnen reageren daarin. Ja. Anne, we hebben jou ook in het eerste deel gehoord. En jij, hebt, uh, jij bent van je 18e tot je 35e werkloos geweest. Dat had ook deels te maken met dat jij niet zit. Ja, je zit in het midden nog niet zichtbaar helemaal als vrouw, ook geen man. En dat vinden werkgevers lastig. Nu heb jij voor het eerst in jouw leven... sinds twee jaar een baan. Ja, klopt. Hoe is het ja. gelukt? Na, nou, wat is het? Twintig jaar? Um, nou, zoals ik al zei, van, ik heb wel... vrijwilligerswerk gedaan. Uh, ook, ook vrij veel. Voornamelijk in de LHBT Plus... Uh, emancipatie. Dus daar heb ik ook... een bepaalde expertise in opgebouwd. Uh, ik ben op een gegeven moment als vrijwilliger... in Alkmaar begonnen. Uh, ik ben door iemand vanuit de gemeente gevraagd hebben we zijn met de regenboogstad bezig, zou jij daar iets in willen doen? Uh, en uh, op een bepaald moment heb ik gezegd van ja, weet je... ik heb een bepaalde expertise, uh, ik kan daar redelijk ja. wat uren in steken... maar het zou wel ver zijn als ik daar ook gewoon voor betaald zou worden. En wat krijg je nu? Je staat uh, nu gewoon op de ja, handlijst. Uh, daarvoor ben ik uh, dus op een gegeven moment met Gendertalent in gesprek gegaan... van kunnen jullie mij ondersteunen om... Uh, richting de gemeente een geluid af te geven. Jouw werkgever is hier ook. Dat is Luc Hofmans van artikel 1. Dat is namelijk waar Anne werkt. Is er een moment geweest dat u dacht... moet ik dit wel doen? Ik heb van in het begin gedacht dat ik dit moest doen. Omdat de gemeentes... Ik heb drie gemeentes die vijftien transgenders willen plaatsen, zeggen ze. Uh, maar tussen zeggen en doen is nog een groot verschil. Dus ik dacht van nou, laten wij in ieder geval tonen dat wij uh, wel het traject gaan En dan heb ik ook uh, ervaring met het traject... waardoor ik anderen kan adviseren. Ja. En de drempel te verlagen. Dus, maar dan is er wel een traject van de gemeente voor nodig. Dus blijkbaar is het niet iets dat vanzelf gebeurt. Nou, wij hadden op dat de gemeente twijfelde om Anne zelf in dienst te nemen... of bij ons te detacheren. En de gemeente heeft uiteindelijk voor ons, voor ja. ons gekozen als detachering... Uh, en ik denk dat dat ook te maken heeft met Anne... voldoet aan geen enkel criteria volgens het denken van gemeente. Dus Anne moet in die zin toch vooral de kans krijgen... om haar deskundigheid ja. te laten zien en haar potenties te laten zien... voor iemand haar aanneemt. Hanna, jij werkt bij een schildersbedrijf. Voldoe jij aan regels waar blijkbaar je aan moet voldoen... wil je een gewone baan hebben? Uh, ja, ik weet eigenlijk niet zozeer hoe ik die vraag moet interpreteren. Mijn excuses... Nee, het was dus blijkbaar moeilijk voor Anne om gewoon aan een baan te komen. Moest via een traject van de gemeente. Geldt dat ah, ook voor jou? Ja, ook bij mij heeft het wel flink geholpen. Ik ben in contact gekomen met mijn werkgever. Via dus een vacature die te vinden was via de gemeente. En ja, de gemeente is nog steeds actief betrokken in uh, deze functie. Ja, Brechtje, jij hebt gendertalent opgezet. Hè? Dus mm -hmm. om ervoor te zorgen dat je die transseksuelen die moeilijk een baan kunnen vinden, kan helpen. Mm -hmm. Gaat. Hebben er altijd gemeentes voor nodig? Zijn er geen werkgevers die gewoon zeggen, nou ja, ik zoek nog een leuke iemand en uh, kom maar. Ja, nou ja, kijk, je, je ziet uh, dat het, uh, uh, dat er een, een aantal significante groepen zijn die uh, uh, nou ja, er zijn 25% van de mensen zitten in een bijstandsuitkering. Of een, in ieder geval een uitkering. Dat kan een bijstandsuitkering ja. zijn. Of dat is een, uh, een, uh, een UWV-uitkering, dus een uh, arbeidsongeschikt of arbeidsbeperking, uh, uh, dus een waaiong. En. Um, uh, en bij die groep uh, merk je dat er best wel veel sociale activering uh, bijvoorbeeld uh, nodig is. En op het moment dat dat uh, weer Omdat gaat. Dat het een dat... lastig te plaatsen groep is, maar dat geldt ook voor niet-transseksuelen. Zeker, alleen liggen de percentages twee keer zo hoog als je dat vergelijkt ja. met de normale bevolking. Dus in die zin heeft het wel. En dus je, hoeft geen, uh, je mag best voorkeurbeleid voeren om in ieder geval even te zorgen dat dat normaal wordt, zeg maar. En. Um, nou ja, wat wij doen is, is dat we dus inderdaad reintegratietrajecten aanbieden. En dat doen we met uh, mensen die ook zelf transpersonen zijn. Ja. En dat doen we omdat mensen uiteindelijk een keer niet hoeven uit te leggen... wat het proces is, hoe het met de hormoonbehandeling zit... of uh, andere dingen die met de transitie te maken hebben. Helder. Roelof de Vries, u bent van het schildersbedrijf waar Hanna werkt. Nu is dat nu gegaan via de gemeente en via al die trajecten. Nu heeft u de ervaring mee. Gaat u de volgende keer gewoon zelf iemand aannemen zonder tussenkomst? Nou, we hebben uh, gewoon de vraag bij de gemeente neergelegd. Wij hadden een, een nieuwe functie. En uh, nou ja, wij zijn uh, als. Bedrijf... De gemeente ook nu mee aan haar salaris? Uh, nee, het, het is alleen dat we een, een, um, uh, hoe noem je dat? een introductieperiode hebben, zeg maar, waarin we uit kunnen proberen waar we tegenaan uh, uh, lopen. He, dus, uh, maar goed, wij hadden die functie. En die hebben we dus bij de gemeente neergelegd. Van, hebben jullie mensen die moeilijk plaatsbaar uh, zijn? Ja. En toen kwamen ze met uh, En u heeft het uh, aangedurfd. En we durfden het aan. God. omdat, uh, nou ja, We hebben gekeken naar wat ze kan. Heel goed. En, uh, hopen. hopen dat de rest van Nederland de werkgevers het ook durven. Dank jullie wel. Nieuws in Kokobus staat iedere dag weer op een andere plek.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 Volg dan de Post HBO opleiding Certified Business Controller. Lees meer op alexvangroningen.nl. Vader, alsjeblieft. Donderdag, live vanuit de Bijlmer. Geef dat ik niet over te leiden. Het jaarlijkse muzikale Paas-evenement, The Passion. Willen jullie? Dat ik Jezus vrijlaat. Met onder andere Tommy Christian, Lennos Grace en Brain Power. The Passion. Donderdag om 5 over half negen, live op NPO 1. Bent u de volgende Business Controller? Doe de test op alexvangroningen.nl.